5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks in het NOS Radio 1-journaal strafrechtadvocaat nooit gedacht... over de opties die staatssecretaris Steven heeft bij Volkert van der Graaf. Nu eerst het NOS-journaal, Mark Visser.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 Uh, Eijder voor zijn geld gekozen en hij heeft gedacht, uh, laat ik maar meegaan... want anders ben ik behalve zeg maar, mijn stem ook nog een hele partij kwijt. Dus ja, op die manier heeft hij ingewonden, het klonk heel mooi... maar het was een ondergang voor hem. Premier Letta had vanochtend in de Senaat nog gewaarschuwd... dat de val van zijn kabinet ernstige economische gevolgen zou hebben. 81 reisbureaus van de failliete touroperator OAT... worden overgenomen door D-Reizen. Daarna houden ongeveer 250 werknemers hun baan... Vorige week gingen de 140 Globe-reiswinkels samen met de rest van OAT failliet. D-Reizen neemt ruim de helft daarvan over... omdat die een goede aanvulling vormen op het bestaande netwerk van D-Reizen. Eerder vonden al verschillende andere onderdelen van OAT een nieuwe eigenaar. In Rusland zijn ook de twee Nederlandse Greenpeace-activisten... die in Moermans vastzitten, aangeklaagd voor piraterij...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 De Greenpeace-activisten demonstreerden op het actieschip Arctic Sunrise... in het Noordpoolgebied tegen olieboringen. Op 19 september werd het schip geënterd door de Russische kustwacht. De Amerikaanse schrijver Tom Clancy is overleden. Dat meldt de New York Times. Hij is wereldberoemd geworden door zijn oorlogstrillers. Een aantal van die boeken is verfilmd, waaronder The Hunt for Red October. Ook werkte Clancy mee aan een reeks computerspellen. Tom Clancy was 66 jaar. In een antiek winkel in Almelo woedt een grote brand. Er komt veel rook vrij, een deel van het pand zou zijn ingestort. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Nog is onduidelijk of er mensen in de winkel waren toen de brand uitbrak. De brandweer in Almelo heeft extra watertransporten opgeroepen... en ook wordt er water uit een nabijgelegen kanaal gehaald.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 John, zo ook aan de verkeersinformatie. Ja, 116 kilometer in totaal. De avondspits wordt toch al uh, ontzierd door een aantal ongelukken. Vooral op de A1 en de A2. A1 Amsterdam richting Amersfoort wordt. Dat een gooi meer en laren 9 kilometer door een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat 13 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste bij Kloop het Muidenberg omrijden via Almere. En verkeer richting Amsterdam kan het beste bij Kloop het Hoeverlaken omrijden via Utrecht. Veel vertraging op de A2 Utrecht naar Den bos tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer. Op de ring Amsterdam, de A10, daar staat er een ongeluk... tussen Osdorp en Afredraai 4 kilometer. Bij Afritraai is de rechterrij ook dicht. En op de A16 richting Breda. Bij Kloopit Riddekijk ligt lading isolatiemateriaal op de weg. Daar zijn twee rijstoken dicht. Gevolg is 3 kilometer file. En op de A50, os richting Eindhoven. Daar staat tussen Son en Breugel en Kloopit Eckersweer 4 kilometer na een ongeluk. Bij Kloopit Eckersweer wordt het verkeer... Ook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 Bij Reaal kunt u ervoor kiezen uw eigen beroep te verzekeren. Bespreek de mogelijkheden eens met uw tussenpersoon. Of kijk op real.nl. Het NOS Radio Lucella Carasso. De coalitie heeft voorstellen aan de oppositie gedaan, maar vooralsnog zijn ze niet tevreden daar. En dus moet de minister van Financiën opnieuw aan de slag. Als ik oppositie was, zou ik ook zeggen, het is niet genoeg. Komend uur meer over de onderhandelingen. Eerst voetbal, want er is weer een doelpunt bij de wedstrijd Ado-Vitesse... waarbij Vitesse probeert koploper te worden in de eredivisie. Arman Afsaroglou. Armand, wie heeft maar er gescoord? Ado Den Haag heeft gescoord. is een minuut of vijf geleden op een 2-1-voorsprong gekomen... door een fantastisch mooi doelpunt van de Deense middenvelder. Mathias Gert. begon allemaal met een vrije trap van achteruit, van Zuiverloon. Michiel Kramer kopte die bal naar rechts... waar Gert op een meter of dertig afstand die bal ineens op de rechterpantoffel nam. En de bal schitterend in de kruising schoot. Veldhuizen was Kansloos. En waar iedereen dacht dat Vitesse na die gelijkmaker van Prupper er wel even overheen zou lopen, ging het dus anders. Matthias Gert zorgt voor de 2-1 voor ADO. En dat is de stand die na 77 minuten nu nog steeds op het bord staat. Volkert van der Graaf zit nu 12 jaar in de gevangenis voor de moord op Pim Fortuyn. En van de Raad voor Strafrechttoepassing mag je op proeverlof. Staatssecretaris Steven wilde dat aanvankelijk niet. Hij gaat zich nu naar aanleiding van de uitspraak van de Raad opnieuw beraden. Ze vinden resocialisatie belangrijker dan de maatschappelijke onrust. En dan dragen ze de staatssecretaris op om een nieuwe beslissing te nemen. Deze uitspraak van de RNG betekent nog niet dat volgend van de lof krijgt. Voorzitter Bart Nooit gedacht is van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. En want teven, want als ik hem zo hoor, dan kan die kennelijk die uitspraak van de Raad wel naar zich neerleggen. Nou, niet, niet direct, want de raad is de hoogste rechter als het gaat om het penitentiaire recht. En de staatssecretaris zal uitspraken van de Raad toch uh, moeten uitvoeren. Um, in deze kwestie heeft de Raad gezegd dat de beslissing van de uh, staatssecretaris... de eerdere beslissing uh, niet voldoende gemotiveerd was... als ik het simpel mag samenvatten. En hij zal wel hele sterke argumenten moeten hebben... die ook concreet zijn, uh, met feiten uh, onderbouwd... wil hij een uh, beslissing kunnen nemen die aan het verlof in de weg staat... en ook nog stand zal houden. Want TV heeft het eerder gehad en, en andere partijen ook vandaag trouwens weer... Uh, over over mogelijke maatschappelijke onrust, hè, die verlof kan veroorzaken. Hoe meet je van tevoren mogelijke maatschappelijke onrust? Ja, dat is dus denk ik ook een van de punten geweest... die de Raad voor de Strafrechtstoepassing tot deze beslissing hebben gebracht. Het is te algemeen, het is niet concreet. Um, en daarnaast geldt dat uh, deze veroordeelde in mei volgend jaar vrijkomt. Dus dat is al over zes maanden. Um, dus hij komt sowieso uh, weer terug in de samenleving...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 Nou ja, feitelijk... Uh, laat, laat ik het anders formuleren. Uh, uiteindelijk niet. Tenzij er hele concrete feiten en omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen. Hè. Uh, bijvoorbeeld de gedetineerde heeft zich tijdens een detentie misdragen... of strafbare feiten begaan. Maar op basis van puur uh, en alleen de maatschappelijke onrust... die wellicht te verwachten is... Uh, kun je iemand een verlof en ook een uh, vervroegde vrijheidsstelling niet weigeren. Nee, want, want inderdaad als we ook even kijken naar die vervroegde vrijheidstelling. Uh, die... Die datum komt dichtbij. Daar, daar heb je in principe recht op tegenwoordig. Iedereen, tenzij je inderdaad zwaar misdragen hebt. Ja, dat is sinds jaar en dag al zo. Um, dus een, een bepaalde straf die door een rechter wordt opgelegd... die houdt daar ook rekening mee. Rechter die, die 12 jaar uh, daadwerkelijke gevangenisstraf wil opleggen... legt dus feitelijk 18 jaar op in de wetenschap dat een derde daarvan niet hoeft te worden uitgezeten. Het is wel zo dat uh, sinds de redelijk recente wetswijzigingen... de voorwaarden die aan die vervroegde invrijstelling kunnen worden gesteld... Uh, aanzienlijk zijn verruimd. Ja, en, en uh, wat betekent dat in praktijk? Wat zie je daarvan terug? Nou ja, dat kunnen allerlei voorwaarden zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar dat kunnen gebiedsverboden zijn. Dat kan uh, een, een verplichting zijn om je te laten behandelen... voor een verslaving of een, of, of een stoornis. Maar het kan ook uh, een mediaverbod zijn. Het verbod om het land uit te reizen. Uh, ja, dat kan van alles zijn. Ja. En, en nu de Raad voor Strafrechttoepassing dit, dit heeft gezegd aan de minister... en ook zegt resocialisatie vinden wij in feite belangrijker. Wat, wat gebeurt er bij die resocialisatie tijdens een proefverlof... Wat, wat wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou ja, Zo'n proefverlof uh, strekt er natuurlijk toe om iemand uh, weer te laten wennen aan het uh, buiten zijn. Um, en u moet niet vergeten als iemand heel lang vast heeft gezeten heeft het allerlei uh, gevolgen. Men hosp hospitaliseert uh, als het ware. Dus u moet weer uh, leren omgaan met allerlei simpele dingen als verkeer, het openbaar vervoer. Uh, en ja, iemand die twaalf jaar vast heeft gezeten die komt in een hele nieuwe veranderde wereld terecht. Goed, Steven neemt er nog even de tijd voor, dan doet hij zijn uitspraak. En wellicht komen we dan bij u terug. Dank in ieder geval voor uw reactie nu. Graag gedaan. Bart Nooit Gedacht, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten hoorde u. Dan gaan we naar de uh, trams van Rotterdam. Jeroen de Jager is daar namelijk natuurlijk de stad van Pim Fortuyn, uh, waar hij groot werd ja, met goed, zijn partij. En je bent daar met Dries Mos, begrijp ik. Ja, voor het stadhuis waar uh, inderdaad Lepa Rotterdam nog steeds de grootste is hè, hier in de stad. Ja, samen met de PvdA. Dankzij uh, Pim Fortuyn ooit hier opgericht. Ja, zeker. U, u. heeft hem u. gekend. Ik heb hem goed gekend, ja. ja, ja, ja. En um, ja, hoe is op u vandaag dat nieuws uh, afgekomen? Ja, elke vezel in mijn lichaam verzet zich hier tegen natuurlijk. Dat is, uh, Hoezo dat is, natuurlijk? Ja, nou, dat, uh, dat, dat zit in je emotie. Hè. Je zit natuurlijk rationeel en uh, reactioneel in elkaar. Ja, ja dat... Dat blijft. En, uh, en is het iemand... niet zo, wij leven in een democratische rechtsstaat. Daar gelden een aantal regels. En daar geldt de regel en vervoegde invrijstelling En ter voorbereiding daarop proefverlof. Ja, dat, dat zou zo kunnen wezen. Maar, en, en, en dat accepteer ik ook gewoon. Maar dit, uh, ja, dit geeft mij een, een, een, ja, een dubbel gevoel. Dat, dat, dat doe je niks aan. Nee. En daarbij... Uh, ja. Ik ben nog steeds niet overtuigd dat, uh, dat deze autistische man uh, wel in de samenleving thuis hoort. Ja, ja, maar dat is nu helemaal afgesproken dat hij geen uh, maatregel opgelegd heeft gekregen, dus geen TBS, uh, maar uh, uiteindelijk vrijkomt. Ja, dat klopt ook allemaal. Kun je hem dan niet beter voorbereiden daarop ook? Nou... Voor mij hoeft hij geen dag te vroeg weg. Dat, uh, hij mag van mij tot aan de laatste minuut binnen zitten. Daar, uh, daar heb ik geen enkel probleem mee. En dan mee. komt hij onvoorbereid de samenleving in. Nou, ik denk dat hij hoe dan ook onvoorbereid de samenleving in komt. Want? Ook als een. Uh, nou, hij, uh, hij zal niet zonder bewaking en zonder toezicht... zal hij naar buiten kunnen komen. Dus, uh, is dat zo? Ja, ik denk... Want uh, hij heeft zelf aangegeven, lees ik in dat ja. stuk van de Raad... Uh, dat hij bereid is om op een onbekend adres... die dat proefverlof uh, te gaan uitvoeren. Ja, alleen maar de journalisten kennen. Nou, tot nog toe hebben de journalisten hem ook met rust gelaten. Althans zijn levenspartner. In al die jaren zijn er maar twee journalisten bij haar in de deur gekomen. Lees ik in dat ja, stuk van de Raad. Ja, dat klopt. Maar het is nou natuurlijk wel, hij is wel wat actueler dan zijn vriendin. Ja. En zijn vriendin had op een gegeven moment eigenlijk... Uh, in, uh, niks met de zaak te maken. Uh, dus uh, ja, dat begrijp ik dat je, die, uh, dat je, dat je hem daar uh, in, in vrij laat. Laat ik het even omdraaien over die maatschappelijke onrust. Is het niet juist de taak van u... Van de politiek. Uh, om die maatschappelijke onrust te beperken. Nou, daar vragen we wel heel veel aan mij. Uh, ik heb op een gegeven moment een rechter uh, gehoord in een uitspraak toen de tijd. En uh, die die maatschappelijke onrust helemaal niet meegebogen heeft. Erger nog, uh, ja, het waarschijnlijk nog niet eens een politieke moord vond. Terwijl Pim Vertuin op dat moment in een politieke functie zat. Dus dat... Als je, als je me daarop uh, op gaat bevragen, dan, dan kan ik er nog wel een paar. Als politici nu van alles gaan roepen, uh, bevorderen ze dan... Uh, maken ze die maatschappelijke onrust dan niet groter? Nou, ik denk dat die hoe dan ook die maatschappelijke onrust bestaat. En ik, uh, ik voel me niet geroepen om Volker van de Graaf hier te gaan verdedigen. Nee, aan de andere kant is er wel maatschappelijke onrust. Want het is tamelijk rustig, ook vandaag in Rotterdam. Oh ja, nee, er zullen niet mensen op straat zijn. Kijk, wat je ziet op Twitter, je ziet het op... Uh, Dat op is het internet. misschien wel vooral, hè? vooral op internet. Ja, het is allemaal sociale media tegenwoordig. Ja. Daar roepen we ook natuurlijk te snel. Duurt keer. een dagje? Duurt een dagje, maar Dan is het voorbij. Lang. Nou, ik weet het niet. Als daar om een gegeven moment weer een journalist bij komt... die daar een goed verhaal over heeft... En waarom niet? Dat is jullie taak ook om, een gegeven moment om dat, uh, dat openbaar te maken. Dan ga ik nu stoppen met het gesprek, dan hou we het rustig verder. Oké, okay. okay, bedankt. Ja, is goed. Hi. Jeroen, de jager was dat in Rotterdam. De gemeente Harderwijk heeft ook van zich laten horen waar Van der Graaf vandaan komt. De gemeente zegt dat er scenario's klaar liggen om de openbare orde en veiligheid te garanderen. Bij een mogelijk proeverlof van Van der Graaf. Want, zegt ze, je moet wel voorbereid zijn. Maar ze weten natuurlijk niet of hij ook echt tijdens zo'n verlof daar naartoe komt you <laughs> Dan de verkeersinformatie. Hoe is het nu met de avondspis? John nou, De teller staat op 120 kilometer Dus en Er zijn veel ongelukken gebeurd. Vooral op de A1 en de A2. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. staat tussen Goorimeer en Hilversum Noord. 7 kilometer. Dan komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat 14 kilometer tussen Amersfoort Noord en Hilversum Noord. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. De verkeer vanuit Amsterdam kan het beste bij Knoopend muidenberg omrijden. Via Almere. En verkeer komende vanuit Amersfoort kan het beste bij Knoop het Hoevelaak omrijden via Utrecht. Veel vertraging nog op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Kudemburg en Waardenburg 9 kilometer aan ongeluk. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Oostop en Afwitraai 4 kilometer door een ongeluk. En daar is de rijst ook dicht. Dan de A50 vanuit Oost richting Eindhoven. Daar staat bij Knop het Ekkersweijer 4 kilometer na ongeluk. Bij Knoop het Ekkersweijer wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1. JOURNAL Vanavond komt minister Dijsselbloem als het goed is met een nieuw voorstel aan de oppositiepartijen in de hoop daarmee steun te krijgen voor de begroting. Vandaag gingen oppositiepartijen die nog meepraten één voor één langs bij Dijsselbloem nadat ze gisteravond met een kater naar huis gingen. Als eerste hoort u Arie Slop van de ChristenUnie. Nou ik denk dat het wel belangrijk is dat we nu ook bilaterale gesprekken gaan voeren. Dat, dat ik ook gewoon meega om de minister-president die zich laat vertegenwoordigen door de minister van Financiën. Want die mag het namens het kabinet doen duidelijk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 Nou, wordt het één grote eenheidsworst, dan denk ik dat het een groot probleem zal worden. Uh, wordt het uh, een, uh, zeg maar een soort deelpakketten op onderdelen, dan denk ik dat het veel positiever kan zijn. Maar ja, dit is toch wel heel uh, lastig zoals dat nu uh, ligt. In dat stuk blijven alle ballen weer in de lucht. He, er wordt een belastingverlaging beloofd, maar die wordt, accijns bijvoorbeeld. Maar die wordt weer betaald door de belasting op auto's duurder te maken. Dat is niet het begin van wat ik bedoeld heb. Dus ik wil hier van die minister horen dat hij werkelijk aangeeft hoe die tot zaken komt. Waarbij voor mij voorop blijft staan belastingverlaging, geen nivelleren in een kleinere overheid. Daar wil ik over spreken. Dan komen we uit die crisis en dat wil ik van minister de minister horen. Het... het gaat ook over politiek. Het gaat ook over een politiek commitment aan een programma en aan een, uh, aan een lijn en aan een koers. Dus er moet gekozen worden. Je kunt niet iedereen te vriend houden. Ja, op die menukaart stonden opvallend veel groene dingetjes. Dat moet u aanspreken. Ja, u zegt groene dingetjes. Het gaat niet zozeer om groene dingetjes. Hè. Wij zijn voor echt een structurele vergroening uh, van de Nederlandse uh, economie. En uh, dat red je niet met een paar groene dingetjes. Het dreigt een beetje een herhaling van zetten te worden. Daar moet het kabinet voor oppassen. U bent geen steek verder gekomen? Uh, het dreigt een rituele dans te worden. Het kabinet zal over de streep moeten komen. Is het weer zoiets als wat er nu naar de Kamer is gestuurd... wat uiteindelijk gewoon pappen en nat houden is... dan heeft het geen zin. Dan komt het niet meer terug. Dan heeft spreken, spreken op basis van dat stuk dus geen zin. Maar het gaat er bij mij om dat de minister komt met een stuk... wat een andere richting uitgaat. Een richting waar we wel over te spreken is. Ik wacht dat nu af. Volgens mij, als je tot besluiten wil komen... en overeenkomsten zullen aan alle kanten concessies worden, uh, moeten worden gedaan... dat geldt voor de coalitie, dat geldt dus voor, voor, de, voor de, mijn partij, de VVD... Uh, maar dat geldt ook voor de oppositie. Uh, want als je elkaar wilt vinden, dan zal dat ongetwijfeld zijn... niet bij het kruisje van de ander, maar ergens in het midden. En daar zijn we nu naar aan het zoeken. Met ja. wie gaat er nou samengewerkt worden? Wanneer is dat te verwachten? Wat mij betreft mag het vandaag. Maar weet u al met wie u uh, deals wil gaan sluiten... naar aanleiding van de gesprekken die plaats hebben gevonden? Het moeilijke is dat de uh, uh, vragen... Uh, vanuit de oppositie zo verschillend zijn... Uh, dat, het niet een, dat je daar niet zo 1, 2, 3 uh, ziet van wat zijn de logische constructies. Uh, en daarom zal ook iedereen in die gesprekken moeten aangeven... nu één op één met minister Dijsselbloem. Wat willen we nou echt? Uh, en dan kunnen wij kijken van uh, wat is realistisch... om tot een, uh, tot een constructie te komen die een meerderheid heeft... in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer. Ja, maar Het blijft maar praten, praten, praten zonder knopen doorhakken. Uh, ja, uh, het, het, het, maar het, het praten moet ergens toe leiden. En dat kunnen we alleen maar voor elkaar krijgen... als partijen ook de openingen bieden in de overleggen. Uh, wij hebben openingen geboden. Uh, ik denk dat er vanuit de oppositie ook reëel... Uh, de behoefte is om, om tot besluiten te komen. Uh, maar dat is een, een moeizaam proces. Uh, ik hoop dat het snel gaat. Uh, maar uiteindelijk moet het succesvol zijn. VVD-fractievoorzitter Zelstra was dat een verslag van Peter Blok. Nu Joey Concrete blond. Concreet bland, Joey. We gaan eens kijken hoe het is bij Ado Vitesse. Arman Afsaroglou. 2-1 nog altijd de voorsprong voor Ado. Als we in blessuretijd zijn aanbeland. Die bedraagt maar liefst vijf minuten. Omdat uh, nogal veel Ado-spelers op de grond gingen liggen. Ik denk uh, nog een minuut of twee, drie van die blessuretijd nu over. Als Vitesse nog probeert er een uh, goal in te prikken. Om die gelijkmaker te maken. Maar het ziet er niet goed uit voor de ploeg van uh, trainer Peter Bos. Ploeg die veel last had... Van het veld hier vandaag in Den Haag. Waar het moeilijk op voetballen was. En Vitesse, een ploeg die het moet hebben van het goede positiespel. Die kwam er dan ook niet goed aan te pas. En Ado, dat vooral vechtvoetbal speelt, deed dat beter. En staat dus ook verdiend op een 2-1 voorsprong. Nu Vitesse aan de rechterkant met Kakuta, de invaller. Probeert langs Meijers te gaan. Lukt niet. Ado kan overnemen. Die bal gaat dan met een peer naar voren natuurlijk. Moet weg uit het strafschopgebied. Om maar die 2-1 voorsprong te kunnen verdedigen. Vitesse heeft de bal nu weer in bezit. Via Leerdam. Kom met een lange bal naar voren, zoek die lange spitshaven. Nou kan die doorkomen, dat kan, maar Piazzon, de Braziliaanse huurling van Chelsea... die de afgelopen weken zo goed speelde, is vandaag onopvallend. Kan ook nu niet aan de bal komen als er nog een minuut te spelen is ongeveer. En Ado nog altijd leidt met 2-1 tegen Vitesse. De twee Nederlandse Greenpeace-activisten zijn inmiddels officieel aangeklaagd... voor piraterij door het Russische Openbaar Ministerie. Vorige maand pakte de Russische kustwacht 30 bemanningsleden op van de Arctic Sunrise. Het Greenpeace schip dat actie voerde tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. Correspondent David-Jan Godfroid in Moskou. David-Jan, er zijn in totaal 14 activisten nu aangeklaagd voor piraterij. Um, heeft het Russische Openbaar Ministerie daar nog een toelichting op gegeven? Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben natuurlijk wel uh, de afgelopen week al in de rechtszaal uh, duidelijk gemaakt... dat wat hen betreft inderdaad sprake is geweest... van piraterij door Greenpeace... Um Daarna hebben ze niks meer gezegd, maar ik denk dat de Russische autoriteiten, met name het Openbaar Ministerie dus in dit geval, vooral een signaal willen afgeven. Uh, haal dit soort dingen niet bij ons uit, want daar houden we niet van. Ook met het oog op Sochi, de Olympische Winterspelen vol volgend jaar februari, lijkt het me een duidelijke waarschuwing aan activisten van over de hele wereld. Uh, kom maar niet in Rusland actie voeren, want dan uh, loop je dus het risico dat je hier in de gevangenis belandt. Ja, voor maximaal 15 jaar. Uh, voor wat betreft piraterij inderdaad. Er staat maximaal 15 jaar, minimaal 10 jaar op. Dus dat zijn echt hele lange gevangenisstraffen. En uh, ja, daar zal de gemiddelde uh, activist uh, zich wel twee keer bedenken... Om, om in Rusland iets te gaan doen. Ja, dat, dat is de bedoeling van, van de Russen. Alleen nu zegt Greenpeace, Greenpeace dat het schip in internationale wateren was. Uh, de Russen bestrijden dat. Wordt dat, denk je, een lastig juridisch gevecht? Ja, dat denk ik wel. En dan gaat het niet zozeer om de, om de, de, de vraag... of het internationale water waren of niet. Want uh, daar is piraterij hoe, hoe dan ook uh, verboden. Uh, het gaat om de vraag... Uh, kan het openbaar ministerie bewijzen... dat er sprake is van geweest geweest is van een dreiging met geweld of zelfs van geweld. Nou, dat lijkt me uitermate lastig... want Greenpeace staat bekend als niet-gewelddadig. Bovendien moet het dan ook de bedoeling zijn geweest van Greenpeace... of dat Boorplatform waar sprake van, uh, van was over te nemen. En dat was ook overduidelijk niet het geval... Ze wilden daar een spandoek op hangen, zowel er een tijdje blijven... en vervolgens weer vertrekken om aandacht te vragen... voor het boren naar olie in, uh, in het Arktische gebied. Dus ja, het lijkt me uitermate moeilijk om te bewijzen. President Poetin heeft zelfs uh, vorige week ook al gezegd... wat er wat het hen betreft, uh, dat het er sterk op bleek dat er geen sprake is geweest van piraterij. Dus het lijkt me een, een moeilijk oordeel worden voor, uh, voor de Russische rechter... Uh, als het eenmaal zo ver komt. Ja, en is, eh, precies als het zo ver komt. Want als ik jou zo hoor, dan is het vooral een signaal van het Openbaar Ministerie... Maar... Maar is het niet gezegd dat dit ook echt tot een veroordeling komt van 15 jaar gevangenisstraf? Nee, dat hoeft niet per se. Maar je weet het natuurlijk nooit in Rusland. Het zou misschien kunnen dat er uiteindelijk een paar mensen vero veroordeeld worden. Het kan ook zijn dat ze volgende week allemaal vrij zijn. Dat is heel moeilijk om te zeggen van tevoren. Maar uh, ja, er staat veel op het spel. 15 jaar is echt een hele lange tijd. David-Jan Godfra vanuit Moskou. Dan het slot van Ado-Vitesse. Volgens mij is het klaar de wedstrijd. Arman Afsaroglu. Het is net afgelopen inderdaad. Ado heeft gewonnen met 2-1 van Vitesse. Door dat schitterende doelpunt van Matthias Gert, De Deen de matchwinner. Waardoor Ado wat lucht krijgt onderin de eredivisie. En Vitesse de kans om de koppositie te grijpen hier verspeelt. Ado-Vitesse 2-1. Vitesse is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 Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl. Dit is Radio 1. Het is half zes geweest. U krijgt het NOS-journaal van Mark Visser. De Italiaanse regering heeft in de Senaat een vertrouwensstemming overleefd. Kort daarvoor had oud-premier aan Berlusconi aangekondigd... dat zijn partij alsnog steun zou geven aan premier Letta. Afgelopen weekend gaf Berlusconi zijn vijf ministers en het kabinet nog opdracht om op te stappen. Berlusconi's draai duidt erop dat hij binnen zijn eigen partij onvoldoende steun had... om de regering ten val te brengen. In een huis in Apeldoorn zijn twee dode kinderen en een gewonde vrouw gevonden. Politie onderzoekt de identiteit en de doodsoorzaak van de slachtoffers. Of de vrouw de kinderen gedood heeft of dat het een andere dader is... is volgens de politie in Apeldoorn nog volstrekt onduidelijk. In Rusland zijn ook de twee Nederlandse Greenpeace-activisten... aangeklaagd voor piraterij. De Russische rechter heeft tot nu toe 14 activisten aangeklaagd... allemaal voor piraterij en ze riskeerden 15 jaar cel.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 In een ziekenhuis in Baltimore is de Amerikaanse schrijver Tom Clancy overleden. Tom Clancy is wereldberoemd geworden door zijn oorlogstrillers. Aantal van die boeken is verfilmd, waaronder The Hunt for Red October, Patriot Games en Clear and Present Danger. Tom Clancy is 66 jaar geworden. In een langlopend onderzoek naar fraude met antibiotica in de kippensector... is beslag gelegd op auto's, woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen. Het gaat volgens het OM om een bedrag van 650.000 euro. Het is beslag gelegd bij de twee hoofdverdachten... zijn een handelaar in pluimvee uit Groningen... en een leverancier van voedingssupplementen voor vee uit Overijssel.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 Ja, het is uh, wisselend bewolkt. De wolken die we zien zijn sluierwolken. Maar de zon schijnt ook nog even flink. En vanavond en vannacht hebben we die zon natuurlijk niet. De sluierwolken wel en tussendoor een aantal brede opklaringen. Waarin het afkoelt naar drie graden plaatselijk in Groningen. graad of zes in het westen en zuiden van het land. Ook morgen lang dat wisselende beeld met sluierwolken en af en toe wat zonneschijn. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. In de avond neemt van het zuiden uit de kans op een bui echter wel toe. Vrijdag meer buien, misschien ook wel af en toe wat zon tussendoor. En dan is het meteen ook warmer, want dan kan het 20 graden worden... of lokaal zelfs nog iets meer. Daarvan is in het weekend geen sprake meer, dan is het 17 graden... met zaterdag nog een bui, maar zondag is het droog met geregeld zon. John Hoka met de avondspit. Ja, die wordt nogal ontzeerd door een aantal ongelukken. Vooral rond Hilversum op de A1. En ten zuiden van Utrecht staan lange files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Amersfoort Noord en Laren 14 kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open... Toch kunt u het beste bij Knopend Hoevenlaken omrijden via Utrecht. Op de A9 richting Alkmaar staat door een ongeluk... bij Knopend Rotterdamplein 5 kilometer. En ook daar zijn inmiddels de rijstroken weer open. Op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Best en Oorschot 5 kilometer aan ongeluk. Bij Oorschot is de linkerrijst ook afgesloten. En verderop richting Breda is het misgegaan bij Knopend sint anderbos Daar staat inmiddels een 6 kilometer file. En ook daar is de linkerrijst ook dicht.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 Zeven minuten over half zes. Er is opnieuw een onderdeel van het failliete OAT overgenomen. Reisorganisatie D-Reizen neemt 81 Globe reisbureaus over. En daardoor komt het aantal reisbureaus van D-Reizen op 270. De directeur is Wil van den Hogen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het zijn niet alle Globe reiswinkels he, die u overneemt. Nee. Wij hebben 81 winkels overgenomen van de circa 130 die er binnen Globen nog waren. Ja. En wat is de reden dat u ze niet allemaal overneemt? Uh, we hebben uiteraard gekeken naar ons eigen winkelbestand. Uh, we hebben uh, bij D-reizen 189 winkels. En uh, we hebben juist daar gekeken waar wij uh, niet zitten. Waardoor we in één keer uh, een naadloze aansluiting hebben. Van uh, de winkels die wij, zeg maar, nog misten. Dus ons witte vlekkenplan, zoals dat mooi heet, is in één keer afgedekt. En dat is dan vooral geografisch bepaald? Ja. Ja, ja. En, en in totaal werken er zo'n 800 mensen bij, bij de reisbureaus van voorheen OAT. Hoeveel ja. van, van hen uh, kunt u een baan bieden? Uh, dat zal uh, ongeveer, want dat is nog niet exact vaststellen... maar tussen de 250 en 300 mensen achten wij mogelijk dat we daar een plaats voor hebben. Want gaat u ook nog mensen van uw eigen organisatie daar neerzetten in die nieuwe uh, kantoren? We gaan eerst uh, met uh, de mensen van Globen, waar hele goede medewerkers zitten. Daar uh, gaan we uh, hopelijk gauw mee in gesprek komen om uh, uh, dat af te stemmen en, uh, en, en uh, nou ja, uh, de, de gesprekken te voeren. En dan zullen we zien hoe onze totale bezetting over de hele organisatie uh, zal uitpakken. Want wat zat er veel verschil tussen, tussen beide reisbureaus in, in werkwijze en, en aanbod? Uh, in aanbod uh, deels. Natuurlijk, er zijn verschillen. Uh, maar is de totaliteit nu met uh, de totale keten die we hebben... Uh, zal uh, dat één D-reizenbedrijf zijn. Uh, en zullen de verschillen uh, natuurlijk, als die er zijn, uh, wat vervlakken. Maar uh, nee, uh, uiteindelijk, uh, zeg maar in het totale aanbod... Uh, is datgene wat de Nederlandse consument aan vakantie wenst... Uh, daar kunnen we echt uh, invulling aan geven. En nu, nu was een van de problemen waar OAT tegenaan liep. Dat, dat reizigers steeds vaker de reis via het internet boekten... zelf ja. op zoek gingen, minder ja. via de traditionele reisbureaus. Ja. Hoe, hoe komt het dat dat bij u dan kennelijk wel goed gaat? Dat u er een heleboel winkels bij kan krijgen? ...dat wij al veel eerder ingezet hebben op de diverse ontwikkelingen zoals die er zijn. Internet, social media. Uh, wij zetten in op een persoonlijk reisassistent waar de klant over kan beschikken. Op elk moment uh, dat hij een vraag heeft, uh, kan hij direct uh, ofwel via internet ofwel via uh, de winkel... ...als hij daar een afspraak wil maken of op bezoek wil gaan, ofwel via Skype ofwel via WhatsApp etc. alle mogelijke middelen, daar hebben wij al eerder de ontwikkeling voor ingezet. De klant bepaalt op welke wijze hij contact wil opnemen en waar hij op dat moment behoefte aan heeft. En inderdaad, die middelen die moet je op dit moment wel inzetten om aan die klantwens te kunnen voldoen. En uh, als je dan de gewenste service uh, geeft en een betrouwbare organisatie bent, dan word je beloond door de klant. En ja, uh, je moet hem die middelen bieden die hij wenst. En zo kunt u in feite uitbreiden met winkels. Ja, uh, Wil van ja. der Hoge, dank u wel, de directeur van D-Reizen. Winkeliers die drie keer sigaretten verkopen aan jongeren onder de 18... die mogen als straf een bepaalde tijd helemaal geen sigaretten meer verkopen. Gisteren hadden we het al over dit voorstel van VVD en PVDA. Staatssecretaris Van Rijn moest daar vanmiddag op reageren in de Tweede Kamer... en hij zei positief te zijn. Hij legde na het debat uit waarom. We hebben een nieuwe wet waarin uh, verkoop van uh, rookwaar aan uh, kinderen onder de 18 wordt uh, verboden. En het is belangrijk dat iedereen zich aan die wet houdt. En dat betekent dat uh, ik daar streng in wil zijn. En het idee om te zeggen van als je die wet overtreedt en je overtreedt hem drie keer... dat je dan een tijdje die spullen helemaal niet meer mag verkopen... kan een hele effectieve sanctie zijn. En dan kan het zomaar zijn dat een winkel tijdelijk dicht moet? Dan kan het zomaar zijn dat je tijdelijk uh, geen rookspullen mag verkopen. En dat is uh, voor sommige winkels kan dat heel gevoelig uh, zijn voor de omzet. Er komt natuurlijk altijd de vraag op, hoe gaat u dat controleren? Ja, uh, we zijn met de voedsel- en warenautoriteit die deze controles moet gaan doen... zijn we natuurlijk een overleg hoe dat moet gaan. Die liggen erg onder vuur in die zin, dat ze zeggen zelf, maar ook van buiten... dat ze eigenlijk veel te weinig mensen hebben. Ja, maar je moet natuurlijk ook kijken van hoe je heel slim uh, toezichtcapaciteit inzet. Het is natuurlijk niet zo dat je dan zegt, van ja, er zijn zoveel verkooppunten... je hebt zoveel weinig mensen, dus je komt er nooit uh, veel over de vloer. Er zijn natuurlijk wel methodes om te kijken van waar zitten risico's. Daar ga je speciaal naar kijken. Zodat je dus niet alleen maar kijkt in algemene zin... maar juist kijkt naar degene waar de overtredingskans het groot is, grootst is. En dat betekent dat je ook veel effectiever toezicht kan uitoefenen. Dus niet bij elk verkooppunt van sigaretten een controleur? Dat zal sowieso niet kunnen. Dat geldt niet voor de politie bij de stoplichten... maar dat geldt ook niet voor de n bij alle verkooppunten. Maar wel kijken waar zitten de risico's en bij die risico's scherp kijken. Nu gaat het over de verkopers van sigaretten. Maar wat nu als je een jongen van 16, 17 bent en je bent in het bezit van een sigaret? Wat gebeurt er dan met jou? Dan word je erg ongezond en dan loop je grote gezondheidsrisico's. Maar krijg je geen straffen? Uh, dan krijg je geen straffen. We hebben de straf gezet op degene die het verkoopt. Maar we doen nu niet alleen maar die leeftijdsgrens. Maar toch, bij alcohol krijg je wel een boete als je onder de 18 bent en in het bezit bent van alcohol. Ja, maar daar zit ook een ander aspect aan vast, namelijk als je... Dronken bent en je loopt op straat, dan kan je ook nog een, uh, kan je een mogelijk risico voor de openbare orde en veiligheid ervormen. En om die reden is de strafmaat daar toch een beetje anders. Bij roken is vooral slecht voor jezelf en we willen dat ontmoedigen. Dat betekent dat we de verkopers uh, aanpakken en de kopers uh, proberen te ontmoedigen met uh, goede voorlichting en, uh, en zeggen dat het heel slecht voor je gezondheid is. Dat zei Martin van Rijn tegen verslaggever Marcel Bril. Er wordt opnieuw actie gevoerd voor een jonge asielzoeker. Een zaak die doet denken aan die van Mauro. Vandaag de Defence for Children en Vluchtelingenwerken... voor de Tweede Kamer een manifestatie voor de jongen die Wieme heet. 22 jaar, komt uit Angola... en hij is net een half jaar te oud voor het kinderpardon. En voor het generaalpardon van 2007 was hij weer net te kort in Nederland. Twaalf jaar is hij hier en hij dreigt nu uitgezet te worden. Ik ben vriend van Wieme en ik... Uh... Ik ben de vriend en je maakt muziek voor je broeder. Waarom broeder? Omdat ik hem gewoon hier in Nederland wil houden. Het is een toffe kerel. Moet hij absoluut een Nederlander zijn? Hij moet een Nederlander zijn. Ja, dankjewel. Dames en heren, hier is Lee ja, Op de demonstratie voor uh, Wien is ook Mauro. Mauro, uh, ja, nog niet zo lang geleden werd er voor jou actie gevoerd. Is dat ook de reden dat je nu hier bent? Ja, zeker. Ik vind het overigens wel raar om hier te zijn. Omdat we de laatste keer dat we hier waren, waren inderdaad voor mij. Ja, je bent een voorbeeld ook voor anderen. Aan de ene kant. Um, Daar is ook te zien hier dat iedereen toch al blij is dat ik hier ben om hem te steunen. Ja, ik hoop in ieder geval dat, uh, ja, dat dit hier helpt om uh, uh, de minister uh, van gedachten te veranderen. Iets, uh, uh, op te lossen voor uh, Wimmen. Het gaat ook niet alleen puur om uh, Wimmen. Uh, want er zijn ook natuurlijk uh, misschien tientallen andere jongen die precies dezelfde, om dezelfde regeling... Uh, ook hier net buiten vallen. Uh, yeah, dat die dan misschien... dat voor hun een uitzondering wordt gemaakt. Hartstikke dank dat we met elkaar de armen ineengeslagen geslagen hebben... om niet alleen voor Wimmen, maar ook toch tientallen andere jongeren met dezelfde situatie dat we daarvoor opkomen hier in Nederland. Tjern Gesthuizen van de SP. Een kinderpardon, en nou is het nog niet goed. Is dat het? Uh, het is wel goed. Uh, het is in ieder geval oh, voor 620 nu, kinderen nu, nu, al heel erg dankjewel. goed. Daar zijn uh, we allemaal blij mee. Maar het blijkt dat er enkele tientallen kinderen zijn... die tussen wal en schip vallen. Nou ja, dan vind nee. ik dat je moet kijken naar de intentie van de regeling. Marit Maai van de Partij van de Arbeid, het lijkt wel alsof er een beroep op u gedaan wordt. Eindelijk zit de Partij van de Arbeid in het centrum van de macht. Nu kunt u wat betekenen voor deze groep mensen. En we betekenen heel veel voor deze groep mensen. We hebben een kinderpardon in het regeerakkoord die ruimhartiger is dan het kinderpardon dat initieel door de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid was voorgesteld. 620 kinderen en hun familieleden kunnen daar al gebruik van maken. En dat is echt heel belangrijk. Maar niet ruimhartig genoeg, want er vallen toch weer mensen buiten de boot. En dat zou eigenlijk niet moeten. Mensen zoals Biemen. Het is ontzettend pijnlijk dat er altijd grensgevallen zijn die net niet binnen de regeling vallen. En daarom is het zo uh, goed dat wij in, ons, uh, in onze regeling de mogelijkheid hebben dat de staatssecretaris daar specifiek naar kan kijken en kan kijken of hij een uitzondering wil maken. Maar dat is echt zijn bevoegdheid. Johan voor de wind van de ChristenUnie, dan nou komt de Partij van de Arbeid en die zegt: ja, wij vinden het eigenlijk wel goed zo. Laten we blij zijn. Ja, dat is teleurstellend. Aan de ene kant begrijp ik omdat ze met de VVD in een kabinet zitten. Maar aan de andere kant heb ik juist met de Partij van de Arbeid deze regeling gemaakt. Ze laten u in de steek, is dat wat u voelt? Nou ja, ik heb nog wel hoop dat er beweging zit. En zo niet, ja, dan, dan, dan moeten we toch weer acties gaan voeren. En dan blijven we actie voeren. Eerst voor Mauro, nu voor Wiemen en in de toekomst voor iemand anders. Ja, dat is uh, triest. Maar ja, soms uh, geven individuele gevallen wel een probleem een gezicht. Dat hebben we bij Mauro gezien. En Maro heeft er ook voor gezorgd dat de regeling die we wilden... uiteindelijk er is gekomen. Morgenavond, dan debatteert de Tweede Kamer over het kinderpardon. U hoort een verslag van Michiel Breedveld. John Zook, aan de avondspits. Ja, nogal ontzeerd door een aantal ongelukken. Honder meer op de A1 richting Amsterdam. Veel vertraging. Er staat 15 kilometer tussen Amersfoort-Noord en Laren na een ongeluk. Ondanks dat alle reizen weer open zijn, kunt u toch het beste bij knopen hoeveel omrijden via Utrecht. Op de Ring Amsterdam, de A10, staat er Rij en knoop het Watergas meer 5 km na een ongeluk. En daar is de rechterrij ook dicht. En veel vertraging nog op de A58, Eindhoven richting Breda. Bij Schot is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 6 kilometer file. De linkerreis ook is daar afgesloten. En verderop is het misgegaan bij Kloppend Sint-Anderbos. Daar staat 5 kilometer. En ook daar is de linkerreis ook dicht. En door een ongeluk nog veel vertraging op de A67... Komende vanuit vanuit Venlo richting Eindhoven. Daar staat dus Asten en Gelder op 6 zes kilometer. Politiek op Twitter. CDA-krant twittert. CDA-leider Siebrand Buma zet het kabinet verder onder druk. En Ferry Mingelen twitterde een minuut geleden. Dijsselbloem stelt overleg met de oppositie vanavond uit. Wellicht wel overleg met afzonderlijke partijen. Gaat hij kiezen of komt hij er nog niet uit? Goedenavond, Ferry. <laughs> even Dat je ding wel. wegleggen. Ja. We gaan er even over praten. Ja, Heb je al een antwoord op je eigen vraag? Nee, want het is net gebeurd. De verwachting was dat, uh, dat hij weer met een nieuw stuk zou komen. Misschien met uh, wat nadere suggesties, voorstellen uh, om de oppositiepartijen te paaien. Uh, maar ja, daar moeten ze het dan wel uh, intern over eens zijn. Het feit dat dat nu weer wordt uitgesteld en dat ook het uh, overleg met de oppositiepartijen vanavond wordt uitgesteld. Ja, dat duidt er volgens mij op dat, ze, dat het kabinet het zelf nog niet eens is welke richting ze precies op willen gaan en waar de ruimte zit. Uh, het lijkt mij geen goed teken, eerlijk gezegd. Nee, nu heb jij al decennia lang allerlei onderhandelingen meegemaakt. in alle soorten en maten. Wat, wat er nu gaande is, heb je dat wel eens eerder gezien? Nou, wat je zegt, het was in allerlei soorten maten, maar deze situatie is wat buitengewoon ingewikkeld, eh, omdat, ja, iedereen weet het inmiddels, hoop ik, dit kabinet heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, maar geen meerderheid in de Eerste Kamer, en moet dus de hele tijd toch zaken doen met de oppositiepartijen om eh, die meerderheid in de Eerste Kamer te bereiken. Dat is, dat is de lastige situatie, dat leidt tot grote onzekerheid, dat leidt tot steeds weer nieuwe compromissen, eh, en dat is een heel ingewikkeld spel. Uh, zo ingewikkeld heb ik het nog niet meegemaakt. Nee, maar wat is de reden dat Dijsselbloem, het kabinet, uh, toch niet nu met één partij gaat praten? Bijvoorbeeld met het CDA. Nou ja, Omdat uh, als hij uh, voor de één kiest en hij weet nog niet zeker of hij met die één uh, het echt uh, uh, rond krijgt, dan heeft hij ondertussen die andere partijen van zich vervreemd. Dus wat, wat er gebeurt is dat, dat Dijsselbloem probeert zekerheid te krijgen dat hij met een partij één partij op belangrijke onderwerpen echt uh, verder kan komen. En zolang hij dat niet heeft durft hij die keuze nog niet te maken. Aan de andere kant, die partijen zitten nou juist te wachten... tot Dijsselbloem een beetje richting aangeeft. Want die hebben hetzelfde probleem. Duwerman, dat het CDA zijn kaart op tafel legt... en Dijsselbloem uh, uh, die besluit toch met een andere partij in zee te gaan... dan is het CDA weer zijn positie kwijt. Dus het is, een, het is allebei afwachten. Het is allebei wie beweegt er het eerst. Uh, en zolang uh, partijen uh, met dat onderhandelingsspel zo bezig blijven... schiet het dus niet op. Nee, en houden VVD en PVA elkaar nog wel stevig vast als coalitiepartners? Of is er een kans dat er een weg wordt gedreven ja. tussen die partijen? Nou, kijk, het moeilijke lijkt mij dat ze, dat, dat ze echt met die begroting die ze hebben ingediend... hebben ze heel, heel minutieus zitten, plus en min. En dan hebben ze een, een, een, een beleid met die 6 miljard. Eh, net een beetje economische groei, net een beetje nivellering... net eh, de, de, de lagere inkomens niet te veel inleveren en de hogere wat meer. Ze waren eigenlijk wel tevreden dat ze dit zo uh, voor elkaar hadden gespeeld. Uh, en ook psychologisch. Kijk, ze hebben een hele ruime meerderheid in de Tweede Kamer... en dan komt het CDA en, en, en Pechtold D66... en die zeggen, jullie moeten het beleid wezenlijk veranderen. Ja, dat zijn wel partijen die dan 13 zetels hebben, het CDA. Hè, VVD, PvdA hebben dan 79. Komt het CDA, die, die eist een wezenlijke verandering hmm. van het kabinetsbeleid. Het is natuurlijk, dat is wel, uh, laten we zeggen, een grote broek aantrekken. Dat kan, omdat het CDA weet dat ze hem, haar in de, uh, de Eerste, hem, kamer, in de eerste kamer nodig hebben. Maar ja, een beetje realiteitszin dat het kabinet niet het hele beleid gaat veranderen... alleen voor één partij, dat, dat mag er wel zo'n beetje in komen. Want het, het blijft anders, maar uh, hangen en weurgen daar. En kan het er nou nog op uitdraaien dat ze het uiteindelijk toch... op de Eerste Kamer laten aankomen en nou, zeggen... weet je, we gaan ook helemaal niet meer met Buma praten, we zien het daar wel. Nou ja, dat, dat kan zeker, uh, te meer, waar daar in coalitiekring ook wel eens wordt gezegd... ja, we gaan natuurlijk niet twee keer inleveren. Stel je voor dat ze nou concessies doen aan het CDA... Ik noem maar even een voorbeeld, maar het kan net zo goed uh, D66 zijn... en misschien nog veel kansrijker een combinatie van GroenLinks... ChristenUnie en SGP, want dat kan ook. Stel je voor dat ze één zo'n combinatie concessies doen... en dan blijkt in de Eerste Kamer dat de collega's van die partijen... daar toch wel anders over denken. Dan moeten ze in de Eerste Kamer nog een keer over de brug komen. Dus dat is ook voorzichtig. Het kan best zijn dat, ze, dat het hier niet lukt... en dat het uiteindelijk in de Eerste Kamer ja, een soort va-bank wordt. Ja, dat is wel heel riskant. Aan de andere kant, geen van die partijen wil echt verkiezingen. En die Eerste Kamer, uh, die senatoren... zitten dan toch voor de keus. laten we het kabinet hier uh, struikelen... op belangrijke onderwerpen... of geven ze dan toch maar... Uh, uh, het voordeel van de twijfel. Very, een ingewikkelde kwestie. Yeah. Hè? Zullen ja. wij voor de zoveelste keer vaststellen? Dankjewel. Ja. Niks en niks jij bedankt. volgt het. Ferrie Wingelen vanuit okay. Den Haag. Dag Lucel. Dan nu het mediaoverzicht. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Freddy van een redding op het nippertje voor de regering van de Italiaanse premier Letta. Hij overleefde een vertrouwensstemming doordat Silvio Berlusconi hem toch opeens steunde. Het feit dat Italië een regering nodig heeft om een regering... ...die die de structurele en institutionele reformen ...die het land heeft nodig heeft om te moderniseren... ...hebben we besloten, niet zonder interne werk... Die, eh, omdat Italië behoefte heeft aan een regering die de structurele hervormingen kan doorvoeren die nodig zijn, heb ik besloten mijn vertrouwen uit te spreken in deze regering, zei Berlusconi. En het was een grote verrassing. Afgelopen week gaf Berlusconi zijn vijf ministers in het kabinet nog opdracht om op te stappen. En zijn ommezwaai laat zien dat hij binnen zijn eigen partij, Volk van de Vrijheid, onvoldoende steun had om de regering ten val te brengen. Veel medisch nieuws in de kranten. NRC schrijft over de problemen, niet echt nieuw... waar veel medische teams zich voor geplaatst zien. Mag je het leven van een zieke foetus beëindigen? Hoe lang behandel je een man van 90 nog door? Volgens de betrokkenen worden die dilemma... De dilemma's steeds ingewikkelder. Ook schrijven de kranten het parool onder meer... over de werkdruk voor co-assistenten. Die is veel te hoog. Bijna een kwart van de co-assistenten loopt een hoger risico... om door ziekte langdurig uit te vallen. Het gaat dan om bijvoorbeeld vermoeidheidsziekten, zoals een burn-out. Deze en andere cijfers zijn gepubliceerd in Medisch Contact. Volgens dat weekblad kunnen de kwaliteit van zorg... en de patiëntveiligheid in het geding komen. In India is er een soort the voice voor techneuten... Hello and welcome to the Gemini Super Techies Show on ET Now. This is India's first reality TV series for IT professionals. And it's a platform where they get a chance to exhibit their tech talent to the world. Let's find out if this week we're indeed going to find our super techie. Ze zijn op zoek naar een super techie. Internetbedrijf Capgemini organiseert een showprogramma... waarin ICT'ers het tegen elkaar opnemen... om uiteindelijk uitgeroepen te worden tot super techie. Het programma wordt op zaterdagavond op primetime uitgezonden. Wel op een gespecialiseerde zender, moet ik toegeven. Het is opgezet om het bedrijf aan nieuwe gespecialiseerde personeelsleden te helpen. Veel aandacht in de media ook voor het overlijden... van de Amerikaanse thrillerschrijver Tom Clancy. Hij werd beroemd met politieke thrillers... gebaseerd op concepten, ontleend aan inlichtingendiensten... en de militaire wetenschap. Hij werd er zo bekend mee dat die soort thrillers van andere schrijvers... ook al worden aangeduid als een Tom Clancy. Beroemde titels zijn onder meer The Hunt for the Red October... en Clear and Present Danger. Die zijn ook allemaal verfilmd in dit fragment uit Clear and Present Danger praat een man in het terrein via een walkie-talkie... in codetaal met zijn baas die op een hotelkamer zit. Uiteindelijk geeft hij het commando... en dat is een vliegtuigje van de tegenpartij opblazen. Variable, this is knife. Stand by the copy. Over. Knife, this is variable. Your signal is 5 by 5 Over. The chicken is in the pot. Oh. Cook it. Roger that.